Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Meerdere Nederlanders nemen in het buitenland actief deel aan de jihad. Dat zegt het waarnemend hoofd van de AIVD, Jan Kees Goed. Naar aanleiding van het bericht dat bij de Somalische terreurorganisatie al Shabaab een Nederlander actief is. Voor ons goed hebben de afgelopen twee jaar tientallen Nederlanders pogingen gedaan... om in islamitische landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië gevechtservaring op te doen. Ze plegen daar aanslagen op westerse doelen en willen dat bij terugkomst in Nederland ook hier doen. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Volgens de Franse atoomwaakhond zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou het gevolg zijn geweest van een brand op een opslagplaats voor radioactief afval. Hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Op het terrein van Marcoule -Cool staan volgens milieuorganisatie Greenpeace... een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is op het terrein geen verhoogde radioactiviteit gemeten...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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee Zon. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu de muziekboulevard. are launching you yeah.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 Cuando se male dolores, cuando se quemada amores, cuando se su vela, cuando se mala dolore, cuando se anima dolores, cuando se dolores, cuando se, dolores, cuando se, dolores, cuando se su vela, cuando se anima la sobore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no... Cuando se hinmala de dolores, cuando se hinmala cuando se hinmala cuando se autore, cuando se dolore, cuando se dolore, cuando se autore, cuando se, subela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila baila conmigo. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Cuando se marea de cuando se quema ik in de val ben, su vela, cuando se subela, cuando se dolores, cuando se adofore, cuando se, adofore, cuando se, adofore, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Here Be your man. www.zfmzandvoort.nl Fem op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en Zonzee. I will try not to sing again. Oh. Het ritme van Zandvoort, ZNM ZANG EN M. Through the mirror of my mind